1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nobelprijs voor de vrede voor drie vrouwenactivisten. Minister Leers noemt migratie een verrijking voor de samenleving... en kritiek op het plan voor de plaszak in de trein. We hebben buien, ook zonnige momenten. Het wordt 13 tot 15 graden. Maar tijdens een buis met 9 graden gelijk een stuk frisser. Morgen wisselen bewolkt enkele buien. De temperatuur blijft steken rond 13 graden. En namorgen bewolkt en regenachtig. Het wordt wel wat minder fris. Op maandag wordt het ongeveer 18 graden. De Nobelprijswinnaar uit Jemen, Tabakul Karman, heeft als eerste van de drie winnaars gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede. Ze draagt de prijs op aan de jongeren in de jemenitische revolutie... zo liet ze weten in een reactie. Tegen de zender Al Jazeera zei Kerman... dat het gevecht voor een democratisch en een modern Jemen zal doorgaan... totdat alle rechten zijn verworven. Aan de telefoon vanuit Jemen-journaliste Judith Spiegel... Judith, je hebt er een paar keer gesproken, hè? maar voor ons is het dus een onbekende. Wie is zij? Zij is een, uh, een activist, dat is ook al langer dan tijdens alleen deze revolutie. Het was altijd al een luizendstel van het regime, voorzitter van uh, een groep die uh, women journalists namens Jenny's heet. Ze streeft voor persvrijheid, voor het vrijlaten van gevangen genomen journalisten. En inderdaad ook tijdens de revolutie heeft ze zich weer opgeworpen als activistie. En wacht ze toch wel grote mental op de been, Met haar enthousiasme en met haar energie. Grote mensenmassa's op de been uh, met haar uh, energie, uh, zeg jij. Ja, de verbinding is niet helemaal goed hoor, moet ik er even bij uh, zeggen. Het lijkt dus dat zij uh, wel populair is, maar ze is toch niet helemaal onomstreden, schijnt het. Nee, helemaal niet. Het sprak met bijvoorbeeld mensen die met de grote vandaag Ze zeiden het prijs voor de vrede. Uh, zij maken alleen maar oorlog. Wat ze daarmee bedoelen is dat er uh, heel wordt beschuldigd mensen de dood in te jagen... doordat ze mensen opruiken. Om te gaan marcheren richting het paleis. En daarmee inderdaad vaak die mensen wel richting het leger sturen, die daarop gaan zoeken. Een ander probleem dat mensen met haar hebben, is dat ze lid is van de Islampartij. En de Islampartij is een strenge islamitische partij. Uh, dus ze er worden er ook wel van beschuldigd om uh, de tram van de vrijheid te slaan, maar eigenlijk misschien bezig is met het imago van die partij op te poetsen. Ze is dus uh, niet geheel omstreden, dat uh, is wel weer duidelijk. Ja, de lijn is echt uh, heel slecht, Judith. Uh, Dank je voor jouw uitleg over die Nobelprijs... voor een van de drie vrouwen, uh, Tawakul Karman uit Jemen. Minister Leers vindt migratie een verrijking van de samenleving. In het blad van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA... zegt hij dat migratie door de politieke en maatschappelijke discussie... van de afgelopen jaren nogal in een kwaad daglicht is komen te staan. Maar volgens Leers is migratie in wezen iets positiefs. De minister zegt ook dat hij de negatieve kanten van migratie niet wil ontkennen. Hij wil de komst van kansarme migranten daarom tegen gaan. Die mensen zullen nauwelijks een rol van betekenis kunnen spelen. En het is niet in hun belang en dat van Nederland als ze naar ons land komen, zegt Leers. Dan de reactie van PVV-leider Wilders. Hij neemt afstand van Leers. Wilders vindt het onzin teksten en hij doet ze af als een beetje dom. De PVV rekent het kabinet hard af op het nakomen van de afspraken, zegt Wilders. Energie in Nederland, het wordt allemaal steeds vuiler, duurder en waarschijnlijk ook onbetrouwbaarder. Dat zegt het ratenau instituut dat de politiek adviseert. Jurgen Gansenfles van het ratenau instituut u zegt dat die energievoorziening vuiler en duurder uh, wordt, maar wij zijn toch juist heel goed bezig met tal van groene energieprojecten als windparken en green deals, hoe zit dat dan? Um, we zijn ook goed bezig door werk te maken van hernieuwbare energie. Maar dat uh, zou nog meer moeten gebeuren. En bovendien uh, moet je ook kijken naar de fossiele kant uh, van dat verhaal. Want als je schonere energie wil, en dat is al jarenlang een van de een belangrijke doelstellingen van het energiebeleid: betaalbaar, betrouwbaar en schoon. Dan zul je ook die schonere, de fossiele kant van de energievoorziening, moeten gaan verduurzamen. En dat gebeurt nu onvoldoende? Uh, dat gebeurt nu onvoldoende. We hebben onvoldoende zicht. Op uh, die ketens die achter die energielevering zitten. Waar komt de olie vandaan die bij ons in de, in de tanks zit, in de auto's waar we inrijden? Waar komt uh, de steenkool vandaan die bij ons in de steenkoolcentrales verbrand wordt? En als we op termijn uh, gas, uh, meer dan nu gebeurt, gaan importeren, um, ja, dan zou het ook goed zijn vanuit het oogpunt van duurzaamheid om te weten waar dat vandaan komt, uh, hoe dat gebeurt, onder welke omstandigheden. Dat is ook het aspect wat u noemt... de levering van energie wordt onbetrouwbaarder... omdat die aanvoerketens, die gaspijpen, zo lang worden. Uh, die worden inderdaad langer. En je zit als Nederland dus gegarandeerd minder aan de knoppen dan, uh, dan nu gebeurt. Nou, voor een deel wordt het ook wel opgevangen... door uh, goed werk te maken van, uh, van uh, diplomatische betrekkingen met het buitenland... Um, maar we willen daar graag meer van weten hoe dat zit, want dat huishoudboekje voor energie, dat moet gewoon op orde op die drie aspecten. Wat gaan we eraan verdienen als Nederland? Hoe betrouwbaar is het in de toekomst en uh, hoe schoon is het ook? Wat is uw advies nou aan de politiek? Want die moeten die boodschap over het voetlicht brengen. Ja, nou onze eerste boodschap is ook van uh, maak echt korte metten met die, uh, met die energiemietes die wij in ons onderzoek uh, opgespoord zijn. Dus uh, geef goed aan wat de urgentie is, dat hernieuwbare energie echt een deel van de oplossing is, maar niet zaligmakend. Laat ook goed weten dat fossiele energie op dit moment niet op zijn retour is. En zorg er dan ook voor dat je wel echt werk gaat maken van energiebesparing. Waarbij je werkelijk dat nationale energieverbruik terugbrengt, Als je dat doet ja Dan worden al die uitdagingen op al die fronten worden kleiner. Nou, dank u wel. Succes. Dag hoor. Dag. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het treinverkeer in Frankrijk is nog steeds een chaos... na een spontane staking van het personeel gisteravond. Ongeveer drie kwart van de treinen in Frankrijk rijdt niet. Veel spoorwegmedewerkers gingen vanochtend ook niet aan het werk. Aanleiding was het neersteken van een treinconducteur door een passagier. Die conducteur is ernstig gewond... en verwacht wordt dat het treinverkeer in Frankrijk vanmiddag weer op gang komt... en vanavond weer uh, volgens het spoorboekje rijdt. En trouwens, de Thalys en de Eurostar rijden wel gewoon. Ook nieuws over de spoorwegen in Nederland van een heel andere orde. In treinen van de NS zonder wc, de sprinters, daar komen speciale plaszakken. De plastic zakken zijn volgens de NS uitsluitend bedoeld voor gevallen van uiterste nood. Passagiers kunnen zich dan terugtrekken met zo'n plaszak in de lege cabine van de machinist, dus aan de achterkant van de trein. En minister Schultz van Infrastructuur, die hoorde dat ook en die reageerde op BNR verbaasd. Ik heb er van de NS zelf helemaal niets over gehoord. Dus ik dacht nog even dat het een grapje was. Maar uh, nee, dat is uh, zeker niet het ei van Columbus. Schultz benadrukt dat vanaf 2025 alle treinen een wc moeten hebben. Volgens de minister zijn die plaszakken zeker geen alternatief voor reguliere toiletten. Maar ze verzet zich niet tegen die zakken als noodmaatregel. Kamerlid voor GroenLinks, Ineke van Gent. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die plaszakken? Nou, ik moet u zeggen, ik dacht eerst dat er een gat was. En ik, uh, ja, ik vind het eigenlijk een oplossing uh, van niks. En ik heb ook gezegd, gewoon, is de NS helemaal van de pot gerukt. Het enige ja, wat ik er nog positief aan vind... dat de Nederlandse spoorwegen nu eindelijk erkent dat er wel degelijk een probleem is in de sprinters... Uh, waar de geen wc's aanwezig uh, zijn. Ja, en ik vind dat we echt niet nog uh, uh, jaren kunnen wachten voordat dat opgelost is. Tot 2025 geen toiletten, hè? Dat is dan... Er moet toch iets gebeuren? Ja, er moet zeker iets gebeuren. Wat ik u zei, de NS erkent, nu dat er wel degelijk een probleem is. En Ik moet u zeggen, ook op kortere trajecten. U wilt niet weten hoeveel mail ik vandaag ook alweer gekregen heb van allerlei organisaties. Mensen met maag- en darmklachten, ouderen, die vaker naar het toilet moeten. Ja, en Dit is echt een noodmaatregel, maar eigenlijk vind ik dat de NS natuurlijk veel sneller moet zorgen dat die wc's in de sprinten komen. Wordt zo lacherig over gedaan ook al gauw, hè? Ja. Nou, er wordt zeker wat lacherig uh, over gedaan. En zeker op Twitter uh, is het een beetje geëxplodeerd. Uh, maar is het uh, niet heel ernstig bedoel ik? Nou, ik vind het... Uh, kijk, ik dacht eerst ook. Hè, toen, uh, het speelt natuurlijk al veel langer deze discussie van waar maken mensen zich druk om. Maar ik kan u verzekeren ja, dat mij inmiddels wel duidelijk is dat dit echt wel een reëel probleem uh, is. Het is natuurlijk niet het grootste wereldprobleem dat opgelost moet worden. Maar ik vind wel, en uh, uh, ja, ook de reactie van die minister geeft dat aan... Dat de Nederlandse spoorwegen gewoon niet tot 2025 kan wachten uh, om uh, die wc's in de sprinters uh, te plaatsen. Dat moet echt sneller. Want veel mensen met maag- en darmkrachten, prostaatklachten, uh, ouderen, ja, die willen gewoon die wc's in de trein. En ze hebben groot gelijk. En die moeten sneller komen. Dat is wat u betreft uh, wel duidelijk. Zeker. Ineke van Gent van GroenLinks. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's heeft twaalf banken in Groot-Brittannië afgewaardeerd. Het gaat onder meer om twee grote staatsbanken, de Royal Bank of Scotland, die door Moody's twee stappen wordt teruggezet, en Lloyd's TSB. Ook de Britse dochter van de Spaanse bank Santander krijgt een afwaardering. En verwacht wordt dat de Britse overheid wel in staat is om die grote banken te helpen, maar dat misschien kleinere banken worden opgeofferd. Als gevolg van die verlaagde kredietwaardigheid van de banken liepen de koersen van bankaandelen overal in Europa wat terug. Sport. Arjen Robben is geopereerd aan zijn lies De International bleek een liesbreuk te hebben opgelopen Als gevolg van de aanhoudende klachten aan zijn schaambeen En door die blessure moest hij afzeggen voor de EK-kwalificatie Interland van Oranje vanavond tegen Moldavië Bayern München, de club van Robben, verwacht dat de aanvaller over tien dagen weer kan trainen op de wereldkampioenschappen Turnen in Tokio beginnen de Nederlandse vrouwen vandaag. De Turnsters moesten zich plaatsen voor de landenfinale. En Edwin Cornelissen die zit in Japan. Edwin, wat moeten de Nederlandse Turnsters doen om zich te kwalificeren voor die finale? Als ze de landenfinale willen halen, dan moeten ze eindigen bij de top 8 in Tokio. En dat is echt een hele zware opgave. Maar het gaat in Tokio om meer dan om wereldtitels en finales op WK's. Het gaat allemaal eigenlijk om de Olympische Spelen. Dit is het kwalificatiemoment voor de diverse ploegen. En de eisen zijn hoog. Een top 8-klassering op dit WK betekent automatisch plaatsing voor de Olympische Spelen. Ja, tot voor kort zouden we dat een Mission Impossible noemen voor die Nederlandse ploeg. Maar er is hard gewerkt aan de moeilijkheid van de oefeningen en aan de uitstraling... En dat betaalt zich uit. Dat hebben we vorig jaar gezien op het WK, waar Oranje negende werd. En het zou natuurlijk prachtig zijn voor die vrouwen als ze nog een plaatje opschuiven en dus achtste worden hier in Tokio. Want dat betekent dus niet alleen landenfinale op dit WK, maar ook Olympische kwalificatie. Maar goed, het is uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Dat moet eerst nog maar gebeuren. Hè? Zo is het. Uh, wat zijn de medaillekansen voor Nederland? Is daar al iets over te zeggen? Ja, qua medaillekansen kom je niet zo snel bij de vrouwen terecht. De vrouwen, dat zijn echt uh, de allrounders. Dat, uh, dat is de ploeg die in de breedte wel sterk is. Maar niet echt de wereldtop die echt voor de medailles kan gaan. Dan kom je echt bij de mannen uit. En uh, dan heb je het natuurlijk al snel over uh, Epke Zonderland. Hij is absoluut een favoriet om een medaille te pakken op uh, de rekstok. Dat heeft hij de afgelopen twee WK's bewezen. Twee keer zilver. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als hij uh, nou eens een keer met een gouden medaille ervan doorgaat. Maar het belangrijkste voor Epke Zonderland is dat hij op het podium eindigt in Tokio. Want. Dan mag hij ook naar de Spelen, dan is hij zeker. En in datzelfde pakket zit ook Yuri van Gelder inmiddels. Sinds die uitspraak van de kas gisteren... die de IOC-regel verwierp dat sporters met een dopingstraf... op hun naam niet aan de Spelen mochten meedoen... betekent voor hem dat als hij op de ringen op het podium eindigt... dat dan ook hij zeker is van een ticket naar Londen. Maar goed, het deelnemersveld op ringen dat is zeer sterk bezet. Dus dat is ook nog lang geen uitgemaakte zaak. Er staat wat op het spel daar in Tokio. Edwin Cornelissen. Wielrenner Karsten Kroon rijdt komend seizoen voor Team Saxobank van Bjarne Ries. Eh, Kroon heeft een contract voor twee jaar getekend. Hij kwam van 2006 tot en met 2009 ook al voor die Deense wielerploeg uit. Het is bijna 13 over 1. We gaan naar de AWB. In Wijnand Ga je gang. De avondspits op uh, vrijdagmiddag begint altijd vroeg. En dat uh, zien we nu ook al. Ik even de langste files uit de lijst. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven zijn problemen door een flitser. Tussen de afrit Sint-Nichels-Gestel en Bokstol-Noord staat 7 kilometer file. wordt flink voor afgeremd. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd in de Benelux-tunnel richting Hoogvliet. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht veel vertraging na een ongeluk tussen Reewijk en Woerden. 10 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. Vanuit Arnhem naar Utrecht na, uh, door werkzaamheden. Tussen Veenendaal West en Maarsbergen 8 kilometer file. De rechte rijstrook is daar afgesloten. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat een traumahelikopter op de weg bij de Alfred Leerdam. Na een ongeluk 4 kilometer file daar. En de A28 van Groningen naar Assen door een spoedreparatie bij Haren 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Aan het eind nog even de hoofdpunten van het nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar drie vrouwenactivisten. Minister Leers noemt migratie een verrijking voor de samenleving. En er is kritiek op het plan voor de plaszak in de trein. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met het vervolg van lunch. Ja beste mensen, hier Kees van de Minderfile berichten met een prettige mededeling. De nieuwe spitsstroken op de A9 tussen Alkmaar en Geest zijn open.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 NCRV. -e. Lunch. Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom terug bij Lunch. Vandaag wordt de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaya... vijf jaar geleden herdacht. Nog steeds heeft Rusland een dubieus imago als het gaat om mensenrechten. Zijks praat ik over met Ruslands deskundige Mark Jansen. Gisteravond was de première van het toneelstuk gekluisterd. Na afloop tooste toneelregisseur Johan Doesburg op de goede voorstelling. Hey, op een klinkende overwinning. Uh, de rest moet maar van me geloven dat ik van zou. De techniek, iedereen achter de schermen... en uh, niet te vergeten de schitterende vertaling van Marcel Otte. En na half twee praat ik in Stand.nl met oud-coach Henk Gemser... over de dopingzondaars die alsnog mee mogen naar de Olympische Spelen. Moeten zij inderdaad worden opgenomen in de Olympische familie? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is, het is goed dat dopingzondaars... toch naar de Olympische Spelen mogen...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 Is vandaag, dus vijf jaar geleden, dat de Russische journaliste Anna Politkovskaya werd vermoord. Het vermoedelijke brein achter de moord uh, wordt vandaag in staat van beschuldiging gesteld. Politkovskaya schreef kritische artikelen over de machthebbers in het Kremlin en stelde de mensenrechten schending in Tsjetsjenië aan de kaak. Mensenrechtenorganisaties, ook die van de VN, veroordelen de manier waarop Rusland met kritische burgers omgaat. Vaak worden ze opgesloten in kampen, getreiterd, ontmoedigd en soms zelfs vermoord. Onze eigen premier Rutte gaat deze maand naar Rusland... en zal daar onder druk van de Kamer de mensenrechten schendingen aan de kaak stellen. Lunch vraagt zich af, hoe is het gesteld met de mensenrechten in Rusland? Ik praat erover met Mark Jansen, Ruslanddeskundige deskundige verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Mark Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag worden dus uh, nieuwe aanklachten bekendgemaakt in de Politkovskaya-zaak. Heeft u er vertrouwen in dat die zaak eerlijk verloopt? Um, nou, het gaat er natuurlijk vooral om... Uh, van wie uiteindelijk de opdracht is gekomen om Politkovskaya te vermoorden. En op dat punt heb ik er niet helemaal vertrouwen in... dat dat nou tot op de bodem wordt uitgezocht. Iedereen denkt dat die opdracht rechtstreeks uit Kremlin uh, afkomstig is. Nou ja, dat, uh, als dat zo is, dan is het al heel onwaarschijnlijk... dat dat tot op de bodem wordt uitgezocht. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker. En er zijn ook best andere mogelijkheden te bedenken. Namelijk? Er wordt wel eens gezegd... Uh, nou, uh, Politkovskaya was een, uh, iemand die heel veel kritiek had op de gang van zaken in Tsjetsjenië. In Tsjetsjenië heb je een eigen plaatselijke dictator, Kadirov, geheten. En uh, die was ook nogal kritisch uh, gestemd uh, ten opzichte van Politkovskaya. En er zijn mensen die, en, en hij heeft trouwens ook de naam dat hij, uh, critici van hem, dat hij die wel eens vaker heeft uh, uh, bewerkt. Dus uh, dat zou ook een mogelijkheid zijn. Ja, maar goed, niet alleen Kadyrov heeft het, uh, het alleen recht erop, ook Poetin uh, heeft die naam. Ja, uh, goed, uh, maar ik bedoel, ik kan natuurlijk wel gaan zeggen: Poetin heeft het op zijn geweten. Maar daar hebben we eigenlijk geen aanwijzingen voor dat, dat de opdracht inderdaad van hem uitgegaan is. Dus ja, je moet hem ook de. de, de, de, de, de, de, de, de als je dit niet weet, dan moet je niet zeggen dat hij het gedaan heeft. Nee, zeker. Essentieel daarin is dat er een, een, een goed functionerend politieonderzoek eh, plaatsvindt... en dat er een goed functionerend openbaar ministerie is. En vervolgens een eerlijke rechtszaak. Ja, en dat is natuurlijk iets wat in Rusland eh, gebrekkig is. He, er is... Eh... Geen onafhankelijke rechtspraak, althans niet in zaken die echt de, de politiek benaderen. Eh, daar hebben we natuurlijk een aantal voorbeelden van de gezien de afgelopen jaren. Dat als eh, autoriteiten in het geding komen, dat eh, dan de zaak wordt afgeschermd. Eh, het Openbaar Ministerie is natuurlijk ook eh, schatplichtig aan de autoriteiten. Hè, dus wat dat betreft eh, schort er nog wel wat aan. Politkovske ja, schreef kritische verhalen. Eh, onder andere inderdaad over de Caucasus, Dat zei u net ook al. Eh, maar ook over datgene waar het Kremlin over ging. Hoe werd erop gereageerd in Rusland zelf? Uh, nou, uh, met weinig vreugde natuurlijk. Politkovska werd uh, doodgezwegen vanuit het Kremlin. Het uh, was ook heel kenmerkend. De reactie die uh, Poetin gaf toen hem werd gevraagd... na de moord op Politkovska wat hij ervan vond... Toen, uh, toen zei hij dat uh, uh, Politikovskaya na haar dood... eigenlijk schadelijker was voor, uh, voor de machthebbers dan voor haar dood. Uh, dat haar, de moord op dat het eigenlijk een daad was... gericht tegen de autoriteiten, hè, dat met opzet... Zij vermoord was om de autoriteit in een slecht daglicht te stellen. Wat natuurlijk heel tekenend is. Oh, maar dat, dat, dat zou betekenen. Dat, dat maakt hem iets minder verdacht, zou ik maar zeggen. Nou, dat lijkt me niet. Iemand die zegt dat hij uh, niet schuldig is... is daarom nog niet schuldig. Dat lijkt nee, me nee, dat... niet veel te zeggen op zichzelf. Daar heeft hij voorkomen gelijk gelijk. Maar tegelijkertijd, als hij een, een belang erbij lijkt te hebben... dan zo formuleert hij dat, dat ze leven blijft... Dan, uh, dan is dat in ieder geval een... een... Nou goed, laten we het er niet over hebben, want we, dat, dat kun je toch alleen maar over speculeren. Nee. Het feit is natuurlijk wel het dat. Het was trouwens uh, opmerkelijk dat de woord werd gepleegd op de verjaardag van Poetin, hè? Uh, uh, 7 oktober, vijf jaar geleden. En vandaag, dus, weer, is Poetin jaar. En uh, er werd al gezegd: uh, met opzet had men deze dag uitgekozen om Poetin daardoor extra in een slecht daglicht te stellen. Mag Jansen, hoe vrij is de pers in Rusland? Uh, de pers, de media, moet ik eigenlijk wat uitgebreider zeggen... want de televisie uh, reken ik dan ook mee... is uh, in het algemeen, het gro grotendeels... Uh, staat onder controle van de autoriteiten. De autoriteiten in het Kremlin of in de provincie. Uh, het betekent niet dat de pers totaal onvrij is. Er zijn wel degelijk media die, uh, die uh, grote mate van onafhankelijkheid vertonen... maar dat zijn in het algemeen media met een vrij klein bereik of een kleine oplage. Bijvoorbeeld Novia Gazeta, het blad waar Politkovskaya aan meewerkte... Uh, nou uh, alleen al uit het feit dat Politkovskaya daarin schreef, blijkt dat dat een hele kritische kant is. Maar klein en marginaal dus? V vrij marginaal, ja. En daarom uh, vindt de, vinden de autoriteiten dat niet zo'n heel groot, groot probleem, dat er dergelijke kleine media bestaan, 애, zolang ze maar klein blijven en niet ja. een te groot bereik hebben, dan schaadt het de autoriteiten niet zo erg. Ze roepen maar, geen hond leest het. Dat is een beetje het idee, ja. um, Hoe heeft dat Kremlin dat voor elkaar gekregen? Is, is dat te danken aan, aan de opvolger van de KGB, de FSB? Hebben die die, die, die massamedia um, geleidelijk aan onder druk gezet en in hun greep gekregen? Nou, we moeten even de, teruggaan naar de Sovjetperiode. periode hè. Voor 1991 waren de media natuurlijk sowieso onder controle van de staat. Ze waren zelfs staatsbezit, feitelijk. Uh, na 1991, na, hè, de, de, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn de media uh, onvergelijkelijk veel vrijer geworden in Rusland. Alleen, toen ontstond het probleem dat, dat uh, er weinig, uh, de, de media geen geld meer kregen van de staat. Hun eigen broek moesten ophouden, dat vaak niet konden. En toen vaak daarvoor een beroep deden op nou, de nieuwe rijken in Rusland, de oligarchen, Mensen als uh, Berezovski, uh, Gusinski, dus uh, rijke mensen die uh, na 1991... Uh, uh, grote uh, imperia hebben opgebouwd van, van zaken, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, Poetin is erin geslaagd. nadat hij in 2000 aan de macht is gekomen. om die oligarchen te breken. En hij is er toen ook in geslaagd om de media. die die uh, oligarchen beheersten. om die ook weer onder controle van het Kremlin te brengen. He, dus maar hoe heeft hij dat gedaan dan? Uh, door, uh, nou, uh, door gebruik te maken van zijn machtspositie vooral. Uh, door, uh, en ook door, door het feit dat de, de juridische kanalen in Rusland natuurlijk ook worden beheerst door de autoriteiten. Er werden rechtszaken tegen die oligarchen uh, georganiseerd. Waarbij dan werd vastgesteld dat, uh, dat, uh, dat ze dingen hadden gedaan die niet door de beugel konden. Maar wat een tragedie. Die en... stonden dus eerst onder controle van, van het ja. communistische regime, toen viel dat. Ja. Toen kwamen ze uh, noodgedwongen uh, bij de oligarchen terecht. Toen ja. stonden ze onder controle van de oligarchen. Die verdwijnen vervolgens. En toen zei Poetin, kom jullie maar hier ik? Uh, uh, toen dan. kwamen ze dus eigenlijk weer opnieuw onder, onder, onder controle van het Kremlin. Dan wel onder, onder controle van oligarchen die wel op de hand van het Kremlin zijn. Uh, uh, dat uh, komt uh, dus ook voor. In het Westen kijken wij met grote zorgen naar wat er allemaal gebeurt. Uh, journalisten worden vermoord, weliswaar niet bij bossen, maar het gebeurt wel degelijk. Uh. Uh, critici worden de mond gesnoerd. Hoe, hoe kijkt de gewone Rus hier tegenaan? Uh, ja, ik denk de, de, de, de, de massa van het volk dat hij uh, daar niet zo heel erg veel aandacht voor heeft. Dat is nog een beetje het idee wat je krijgt. Dat, uh, dat men denkt, nou, onder Poetin... dus de afgelopen tien jaar is het economisch gesproken beter gegaan... met de gemiddelde Rus. De, de levensstandaard is omhoog gegaan. Mensen hebben meer te, te verteren. En daar zijn ze in het algemeen dankbaar voor... Aan Poetin. Vandaar ook dat hij zich nu weer zich opnieuw presidentskandidaat heeft gesteld. en ja. men ervan uitgaat dat hij daarbij ook gekozen zal worden. met eerlijke en ook misschien voor een deel niet hele eerlijke middelen. Maar ja. dat, dat Poetin populair is, dat is zeker. En ook zijn methoden zijn populair. Met dank aan de uh, gasinkomsten uh, uh, ongetwijfeld. De, de, uh, brood op de plank is belangrijker dan, dan mensenrechten, zal ik maar zeggen. Dat is het idee van de gemiddelde Rus. En we hebben het over een land die eigenlijk geen enkele historie heeft van een vrije pers. Nee, de tsaristische tijd was de pers natuurlijk niet, niet erg vrij. Onder de communistische, in de communistische periode al helemaal niet. Ja, een korte periode onder Jeltsin, dat er toch in ieder geval een zekere persvrijheid is, is geweest, is uh, al gauw weer uh, omgekeerd. En nu heb je dus alleen nog maar kleine eilandjes van persvrijheid. En wat je misschien daar nog wel aan toe kan voegen: het internet. Natuurlijk toch ook een belangrijk informatiemedium, is relatief vrij. Alleen, heel, veel maken daar, heel weinig mensen maken daar, uh, als je dat met ons in het Nederlands vergelijkt, gebruik van. Premier Rutte gaat 19 oktober naar Rusland. Zal de schendingen van de mensenrechten daar aan gaan kaarten? Heeft hij aangekondigd, is hij al bij Mark Jansen langs geweest voor inhoudelijk advies? Nou, ik verwacht hem ook niet eerlijk gezegd. Hè. Hij heeft natuurlijk zijn eigen zegsmannen uh, daar wel voor. Uh, ja, uh, dit, uh, de actie van Rutte die volgt op een eerdere uh, verzoek van de Kamer... om. Uh, werk te maken van uh, uh, een zaak die ook de afgelopen jaren heeft gespeeld in Rusland. Namelijk de zaak van de moord op Sergej Magnitsky. Dat was een advocaat die uh, uh, optrad namens een, uh, een, een financieringsfirma in Rusland... die uh, uh, in de afgelopen periode te maken heeft gehad met een geweldige belastingfraude. Ja. Waarbij de Belastingdienst en andere autoriteiten... Uh, uh, niet zozeer het ja. bedrijven een poot hebben maar de maar belasting... Hadden, ik, ik ga een heel klein beetje in de overdrive gooien... anders ja. komen we zo meteen klem met ons programma. Ja. Die zaak... Eh, de zaak de... Sergei Magnitsky, daar had de Kamer dus een opmerking over gemaakt... Precies. dat, dat uh, de mensen die daarbij betrokken waren... dat die niet vrijelijk Nederland in zouden kunnen reizen. Dat wilde de, de minister van Buitenlandse ja. Zaken liever niet. En toen heeft Rutte gezegd... nou, dan ga ik wel met... Putin, met Wedef ga ik praten ja. en ga ik zeggen dat ze er meer werk van moeten Goed, maken. Dat is de opdracht die in de achterzak Precies. van premier ja. Rutte zit. Uh, en we zullen af moeten wachten of dat wat oplevert. Mark Jansen, Ruslandse deskundige verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank. Tot uw dienst. Het radio dagboek. Deze week met... Johan Duesburg, regisseur bij het Nationale Toneel. aanstaande aan donderdag, de première van gekluisterd. Gisteravond was dan de première van het toneelstuk gekluisterd. Traditie is dan om direct na de voorstelling de groep toe te spreken en het glas te heffen. We gaan nu even, iedereen even ontzettend kussen. Want dat is de bedoeling. Ja, je mag ook elkaar kussen. En dan weer kussen met mij. Dankjewel, moet ik voor de goede zorgen. Dit is Marcel Otten, helemaal uit Ierland overgevlogen. De ultieme vertaler. Wat, wat. Geweldig gedaan. Dank je, dank je, dank je. Dat heb je. Echt heel goed gedaan, Marcel. Ja, jij ook. Het was hartstikke mooi. Zo subtiel. Ik heb genoten. Genoten. Vanaf het eerste moment. Nou, wij van jouw taal. Oké. Okay. Um, Dat is genoeg veren. De kaars eten. Ja, nee, dit is uh, voor de registratie. Marjolein Polman, mag ik jou ontzettend in je nek bijten? Nee. Lekker ding. Goed gedaan, Jochie. Top. Ja. Ah. Leuk was het weer, hè? Ja. Als iedereen er is, mag ik dan als eerste het glas heffen. Uh, in aanwezigheid van de nieuwe artistieke leiding, Theur Boermans hebben we dit prachtproject mogen ontwikkelen. Ja, is ook nog een dingetje, hè? het moet allemaal maar kunnen. Uh, mag ik natuurlijk, behalve uh, vertalingen, licht en decor enzovoort, Mark en Sophie, de hemel in prijzen. Ik vind het echt een grootste...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 Cheers. Cheers. Op dit moment bevinden we ons dus in de, de, de, de champagne room. een uh, petit comité, dus de medewerkers. We gaan straks de trap af en daar bevinden zich de andere gasten. En uh, we kunnen buiten en binnen gaan wij straks uh, eerst naar Easy Jazz luisteren en vervolgens gaan wij richting dansfeest. Ik ben zelf niet zo'n feestbeest, maar uh, als anderen het leuk hebben, heb ik het ook leuk. En dat geldt ook voor mijn opvattingen in de liefde. Sommige dingen moet je niet uitleggen. Uh, het kunnen genieten van het genieten van anderen uh, is een talent. En een deel van dat talent heb ik. Dus ik hoef zelf niet te dansen om te kunnen genieten van het dansen van anderen. Dat geldt natuurlijk ook voor inter, het intermenselijke contact en in de liefde. Ik kan genieten van een interview van... Peter Buwalda, die net Bonita Avenue heeft geschreven. Daar ben ik indirect trots op. hem. Dan denk ik, nou, dat was vier jaar aan Je hebt slecht gegeten enzovoort, maar dat heb je goed gedaan, jongen. Dus dat vermogen om te genieten is een, een prettige bijkomstigheid in mijn leven. We hebben ervoor gekozen om een meter, op een meter afstand publiek te laten zitten. Maar ja, als er dan gelijk 50 mensen zo uh, letterlijk je bloesje inkijken... op die afstand, uh, dat is voor de acteurs doet dat wat. Maar ik ben zelf uh, natuurlijk ook... Uh, een tikje zenuwachtig of dat, of dat gedijt. Is taalgebruik niet ordinair of pikken ze het wel? Of is de boodschap die achter dat taalgebruik verscholen zit... komt die boven water? Want Het gaat over eenzaamheid. Het gaat over overlevingsdrift. Het gaat over verhalen vertellen. Um, als ik dus deze week terugzie, en het is vanavond donderdagavond... dan denk ik, nou, uh, met horten en stoten is het gelukt... Woesburg is een radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl. radiodagboek Volgende week volgen we presentatrice Anita Witsier. Ze zet zich in voor het Reumafonds. En volgende week woensdag is het Wereld Reuma-dag. Zo zijn we terug met stand.nl. De stelling is het is goed dat dopingzondaars toch naar de Olympische Spelen mogen. 0800-1101 is ons telefoonnummer. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Mark Visser.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 Tot voor kort sprak ze voor het Nederlands Bureau voor Toerisme... toeristische tips in, die op zaterdag en zondagochtend te horen waren... op Radio 1 en Radio 2. Behalve van het radiowerk was ze ook een groot liefhebber van jazzmuziek. Zelf zong ze ook. Meta de Vries was 70 jaar. Bij een busongeluk op het Indonesische eiland Java... is zeker één Nederlander omgekomen. Zeven andere Nederlanders raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De Nederlanders reisden in een busje met toeristen... uit onder meer België en India... Over de toedracht van het ongeluk is officieel niets bekend. Spoorbeheerder ProRail begint volgende week met het smeren van een speciale gel op de rails... die het spoor stroever maakt. Het gebeurt elk jaar aan het begin van de herfst. Platgereden blaadjes maken de rails glad en machinisten trekken dan voorzichtiger op... en ze remmen eerder, wat tot vertraging kan leiden. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANEB verkeersinformatie De vrijdagmiddagspits is al in volle gang. Er zijn ook een paar fikse problemen op de weg, zeker op de A12. Elders op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Daar staat voor Bokstol Noord nog 4 kilometer. Er stond een flitser langs de kant van de weg en iedereen remde daarvoor af. Maar de camera zit weer in de tas en de file lost op. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet voor de Benelux-tunnel 4 kilometer... Dat komt door een aanrijding. De linkertunnelbuis is dicht. Nou, dan die A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar staat het vast tussen Knopend Gouwen en Woerden. 16 kilometer. Dat is een ongeluk gebeurd. Bij Woerden zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan beter omrijden via Gorkum. En verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Amsterdam. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht door een spoedreparatie bij Maarsbergen. 7 kilometer vanaf Veenendaal. A13 ja, staat vol richting Rotterdam voor de Alfred berkel en Roodreis, 10 kilometer, de nasleep van de aanrijding. En de A28 van Groningen naar Assen bij Haren, 3 kilometer. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank Dumosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij STAM.nl. Het internationaal olympisch comité mag topsporters niet uitsluiten van deelname aan de Olympische Spelen als ze vanwege dopinggebruik langer dan zes maanden geschorst zijn.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 Ook voor tientallen andere sporters, waaronder turner Jury van Gelder en schaatser Claudia Pechstein, staat de deur naar de Olympische Spelen dus weer open. Is het goed dat topsporters die niet van de doping kunnen afblijven deze kans krijgen? Of is dopinggebruik zo'n zware overtreding dat de uitsluiting van de Olympische Spelen volkomen terecht is? Ik praat erover met Henk Gemser, voormalig schaatscoach en chef de mission van de Olympische Winterspelen in Vancouver in 2010. Henk Gemser, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik geef u een paar keuzes, graag een ja of een nee. Iedere sporter komt wel eens in de verleiding. Ja. Uh, topsport en doping horen bij elkaar? Nee. We doen veel te moeilijk over doping. Nee. De stelling van vandaag is: Het is goed dat dopingzondaars toch naar de Olympische Spelen mogen. Bent u daarmee eens of ineens? SMS dat naar 7070. /70, dus 7070, /70, dat kost 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren, hashtag standpunt. Henk Kremsen, het is goed dat dopingzondaars toch naar de Olympische Spelen kunnen. Wat vindt u? Ik mag straks waarschijnlijk de gelegenheid hebben om het wat te nuanceren, maar als nee, de stemming nee, nee, nee, zo het nu, is... U mag het nu zoveel nuanceren als u wil. Oké, okay, dan, dan neem ik nu gelijk de gelegenheid. Ja. Uh, om mijn eigen standpunt in absolute zin dus te verwoorden in de van dopingzondaars, Mensen die spullen gebruiken om daarmee de competitie te vervalsen... en hun prestatievermogen te verhogen, dat vind ik echt dopingszondaars. En daarvan vind ik dat die echt streng gestraft moeten worden. En wat betekent streng straffen? Nou, in sommige situaties zelfs uitsluiten om verdere competitie te doen. Dat doen de Britten onder andere? Het Britse, Olymp Britse uh, sportbonden die uh, zeggen dat als jij uh, uh, over de grens gaat... dan uh, mag je dus niet meer meedoen voor het leven. Punt. Ja, dat over de grens gaan, dat kan door verschillende situaties... en, en door omstandigheden dus, dus toch wat genuanceerd uh, worden uitgelegd. En uh, als je dus betrapt wordt... er wordt geconstateerd dat je dopinggeduide middelen uh, in je lijf hebt... Uh, residuen daarvan, dan, uh, dan is dat één... Hoe dat is ontstaan en hoe dat in dat lijf is gekomen, dat is twee. En uh, als uh, het allebei zo is dat het een bewuste inname is geweest... om de competitievervalsing te doen... dan, uh, dan is het ook voor mij op een gegeven moment... Uh, dan is er geen vervolg meer. Ja, Henk Gemser, maar dat is nou precies het probleem. Wat is waar? Ja, nou, dat is, dat is dan uit te zoeken. En uh, daardoor krijg je ook dat, uh, dat je dus inderdaad een... Uh, ja, noem het een rechtszaak krijgt... Uh, waarbij dus er een hoor en wederhoor is... En je dus, uh, dus de andere partij moet overtuigen, degene die dus recht spreekt... moet overtuigen van, van datgene wat je beweert. Ja, maar, uh, en dat... Dat, is, dat is niet altijd hard te maken. Ik, uh, ik denk aan uh, glimbuterol in, in uh, voedingssupplementen uh, in, uh, in, uh, in uh, verre landen. Waarbij je dus, nou, dus uh, gebruik maakt van, uh, van datgene wat de keuken aanbiedt uh, in een restaurant... Ja, dan kun je naar beurt zijn. Precies, en daar zit dus dat hele schemergebied... Ja, dat is Een schemergebied tussen pech hebben en toevallig een drankje nemen... tot en met zeer bewuste maskeermiddelen gebruiken. En dan neemt de zaak Claudia Pechstein. is geschorst, omdat er afwijkende bloedwaarden bij haar geconstateerd zijn. En zij zegt, nee hoor, niks aan de hand. Nou, er is wel wat aan de hand natuurlijk. Er zijn afwijkende bloedwaarden... En daarvan uh, zeggen dus de, degenen die dat gerechercheerd hebben, die zeggen. Ja, dat is zo buiten dus datgene wat wij als wetenschappers uh, inderdaad uh, ons bekend is. Uh, dat is niet normaal. Dat, uh, dat kan niet anders dan dat, dat, dat er gemanipuleerd is. Ja, Persa zegt. We hebben hier te maken met een erfelijke afwijking. Ja, dat zal zo kunnen zijn. Daar, daar kan ik ook niet in treden. Het is wel zo dat, dat die. Uh, Alleen al haar aanhoudendheid van, uh, van uh, het uh, tegenovergestelde beweren... dat ze doping heeft gebruikt, dat is al een signaal. Alleen dat, dat heeft natuurlijk nog geen kilo's. Het is ook zo dat, dat, uh, dat je dus in absolute zin... Uh, zeker ook nadat na dat uh, ze dus geconstateerd was dat die bloedwaarden bloed, bloed verschillende momenten dus, en heel verschillend waren, uh, heeft ze dus zich voortdurend en uh, bij herhaling en hoofdfrequent heeft ze zich blijven uh, laten testen op dus haar bloedwaarden. En die, die schommelde maar steeds. Nou, dat geeft aan dat er iets in dat lijf is de, zoals het is. En dat is blijkbaar anders dan datgene wat de wetenschap op dit moment dus kent. En ja, dan moet je jou vragen of de wetenschap wel alles al weet. Maar u zei het heel ferm, als iemand over de grens gaat, dan moet hij uitgesloten worden. Ook van de Olympische Spelen, dan moet je op de blaren zitten. En misschien zelfs in sommige gevallen wel levenslang. Maar is het grote probleem niet, wat is feitelijk waar? Ja, dat is, dat, dat is een grote worsteling. Ja, en... Dat, dat, dat, dat vraagt ook op een gegeven moment uh, natuurlijk grote aarzeling en een uh, enorme portie wantrouwen van degene die op een gegeven moment... een oordeel moet vellen. Nou, dus degene die het zo wordt komen. Dat is zo. Wat vindt u van het feit dat uh, het arbitragehof het IOC teruggevloten heeft... Dat vind, ik, dat vind ik een, een appel naar dus, dus alle juristen toe die dus inderdaad die uitspraken doen. Tot en met dus de regelgeving die hieromtrent is. Want juristen zijn ook gebonden aan regelgeving. En die is nu, niet aan te rekenen dat ze soms op een gegeven moment doen datgene wat ze doen en wat de, wat de regels zijn. Daar hebben ze zich aan te houden. Maar dat er dus eigenlijk dus indirect een enorm beroep wordt gedaan op, op meer maatwerk. En nog meer luisteren naar hoe de situatie is ontstaan. Maar waar zit precies een premie op, deze uitspraak? Nou, een premie op het feit dat, uh, dat uh, mensen die dus, uh, in mijn beleving... Dus voor de eerste keer op een doping zijn betrapt... of zich niet aan de regels hebben gehouden... en dat geldt ook voor uh, Joeri van Gelder... dat geldt ook voor uh, uh, Sedok, Gregory... Uh, dan, dan kun je hoog springen of laag springen... maar dan, dan ben je voorbij een grens en dat, dat zal bestraft moeten worden. Mm. Maar zodra het is geweest... Moet je dus in een, een tract van reclassering niet voortdurend op een gegeven moment blijven straffen. Het is, het is echt puur juristenvoer Wat er gebeurd is, dus dat Cast ja. heeft, heeft gezegd dat het IOC moet zich houden aan de regels van het mondiale dopingagentschap. Uh, maar blijkbaar zijn die regels dus onduidelijk. Nou, er is in die zin ruimte in interpretatie. En eh, nogmaals, als we dus uh, naar een pechstein kijken... Als we naar een, naar een, en, en daar is uh, gesteund op de wetenschap... die uh, uh, te maken had met de fysiologie en de anatomie van een menselijk lichaam. En als we weten dat die wetenschap zich dus soms absoluut positioneert onterecht, ab, uh, absoluut positioneert. Dan denk ik alleen maar aan de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen... met betrekking tot de snelheid van, van deeltjes in de wereld en in het heelal. Uh, daar is men op teruggekomen toen men ontdekte in Zwitserland... dat het sneller ging dan het licht. Nou, de, kort geleden, uh, deze week nog, is, uh, is de Nobelprijs voor uh, Scheikunde is uitgereikt... omdat uh, dat er een uh, Israëlische scheikundige heeft ontdekt dat er quasi-kristallen bestaan. Dus een, een soort mozaïekachtige scheikundige structuur... Die, die anders is dan met het vermoeden. Men lachte hem uit. Men zei van flauwekul en, en ga alsjeblieft weg. En hij werd zelfs ontslagen. En, en nu dus, na 2009, heeft men zelfs in de natuur ontdekt. Wetenschap is wel heel veel weten, maar absoluut niet alles weten. Nou, dat geldt, dat geldt ook voor, voor Perstijn Want nogmaals, ik heb het idee dat hij dat in ieder geval... Uh, terecht in deze situatie is gekomen en weer ruimte krijgt. Als ik kijk als ik kijk, Want, wat, naar... Sorry, u, u denkt dat Pechzaand dus ten onrechte uh, uh, geschorst is? Ja. Ja. Ja. ja. ja. Ik, ik, en het traject wat ze dus nadien heeft ge, gekozen uh, is al één signaal. Het tweede is dat, uh, dat de wetenschap niet alles weet. En het is verbazingwekkend dat daar waar deze vrouw zich voortdurend heeft gepresenteerd aan, uh, aan de wetenschap... en demonstreerde hoe grillig haar bloedwaarden zijn, uh, is dat niet ontstaan door manipuleren. Maar zo, zo is hij gewoon. Nou, dat weten we niet hoe dat kan. Ja, Tegelijkertijd zijn er is en ook heel veel gevallen bekend van sporters die enorme huilverhalen ophielden. Ook in andere takken van sport. Misschien wel met name in andere takken van sport. Kijk maar naar de in de rij. Ja, maar goed, we praten nu overeen. Over we praten nu dat is helder. En dat, dat, dat, dat probeer ik dan als toeschouwer en als lezer ook wel doorheen te kijken. En natuurlijk probeert men allerlei excuses te vinden tot de meest, meest lachwekkende excuses zelfs. Maar dat, dat is één. Maar aan de andere kant gaat het ook om die situaties van, van in dit geval een, een pest en een van een stok En ook Joeri van Gelder, die de dus stom is geweest, in zijn jeugd erover moet om op een open avondje dus cocaïne te gebruiken. Wat een, wat een, wat een dopinggeduid middel is. Daar ja. moet hij straf voor hebben. Maar dat het moet niet in het eindigen. Ooit werd ik dus op een, een NOC-NSF bestuursbijeenkomst... onderbroken door Anton Geesink. Die zei van... We hebben als sport natuurlijk heel streng te zijn... naar mensen die dus, uh, zondigen tegen dus de regels. Ook in de richting van doping. Maar het, het mag niet zo zijn dat we ook ruimte laten voor reclassering. En we, moeten, we hebben ook de verplichting om ze de, de ruimte te geven... en de support te geven om zich te revancheren... ter opzichte van het verleden. En soms moet ook ergens een punt achter de zin worden gezet. Sedok zegt van, het is een flauwekul dat ik een half jaar geschorst ben. Nou, het is, het is jammer voor hem. Maar ik zeg, als je dus zo slordig bent... En nogmaals, het hoort een beetje bij, bij zijn karakter als sprinter. Sprinters zijn noodware, slordige mensen. Neem me niet kwalijk, notoire dus, dus die vergeten eventjes wat. Als ik weet dat hij vrijdagavond aan het trainen is op Papendal... en een telefoontje krijgt, dat hij alsnog op een competitie in Düsseldorf dus, dus, uh, kan meedoen. Ja. En hij springt in de auto en hij rijdt naar Düsseldorf toe. Vergeet op een gegeven moment uh, via zijn dus dus computer te melden... dat hij dus in plaats van op Papendal op, uh, in Düsseldorf zit. En uh, doet die wedstrijd die, don die, die zaterdagochtend mee. Ja. En de, de, de zaterdagochtend staat er in Papendal een dopingcontroleur, en ja goed, dat is de derde keer dat hij dat zo slordig doet, en, en, en hij is ja. aan de beurt. Tegelijkertijd ook daarvan geldt, er zijn ook verhalen bekend, met name ook weer in de rij van mensen die het ook deden, ook hun whereabouts niet doorgaven, en later bleek dat dat een hele goede reden was, want ze waren aan het rotzooi. dus Ja, ja, ja goed, het, het, maar dat vraagt, vraagt, dat vraagt vaak... intensieve, intensieve recherche, en dan, ja. dan als het echt gebruiken om, om, om de competitie te vervalsen. Ja, precies. Echt ja, je U je punt is helder, je kunt ook gewoon dikke pech mee hebben. De stelling van vandaag is, het is goed dat de doping zonder. ...toch naar de Olympische Spelen mogen. Bijna 900 keer is gereageerd op www.stamp.nl. Uh, 58% is het eens met de stelling. Uh, 42% is het niet eens met de stelling. Uh, we gaan uh, naar de luisteraars. U kunt ons bellen op 0800-1101. Dat is ons telefoonnummer. U kunt sms'en naar 7070 met het woord eens of het woord oneens. En u kunt twitteren. Hashtag Stampunt Henk Gemser, voormalig uh, schaatscoach. We gaan uh, naar de luisteraars en luister alsjeblieft mee. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen, mevrouw. Met mevrouw van den Berg. Nou, ik ben het er dus mee eens dat ze, als de straf af is gelopen van die doping, dat ze dan weer mee moeten kunnen doen. Waarom? Mevrouw? Ja? Waarom? Uh, anders is de straf nooit afgelopen en dat is niet democratisch. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. John van Berg. 11 uur middag. Dag. Ik ben het alleen voor de stelling en dat geef ik een reden voor dat op het moment dat de doping, de doping gebruikt, zijn collega's worden benadeeld. En dan zou die op een toernooi zoals de WK of de Olympische Spelen dezelfde collega's weer tegenkomen. Ja, dat geeft zo'n psychische douwe voor die ex-collega's dat ik zeg van joh, uh, niet meer doen, één keer uh, gebruiken en dan gelijk uh, stoppen ermee. Want je weet echt zelf wel eens sporten wat je, wat je aan het doen bent. En dan vind ik echt correct over de collega's die zich wel aan die regels houden. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, ik vind uh, dat ze we wel mee moeten doen. Dit zijn sporters die hebben hun hele leven al gesport. Die zetten alles op, opzij voor deze stop, uh, topsport. Die staan onder zeer zware druk. Uh, kijk, de noodware gebruikers daar gelaten... Maar die vallen toch door de mand. Maar zo'n man als Jury van Gelder, die zo'n geweldige sporter is... en dan op een avondje cocaïne gebruikt... nou, ik vind het een beetje kort door de bocht... Uh, om te zeggen, jij mag niet meer meedoen. U en vindt... al die wielrenners die een bloedtransfusie uh, laten plaatsen, ja. we zijn er nog lang niet over uit. Maar u vindt een snuifje cocaïne, dat moet kunnen? Uh, ja, nou, natuurlijk, als de wetten zijn wetten. Maar uh, er is ook een menselijke kant aan sport. En in, in deze tijd is de menselijke kant ver te zoeken. Dank voor uw en... reactie. Sorry. nou, goedemiddag. Goedemiddag, met zijn uit Den Haag. Dag. Ik ben voor de stelling, maar eigenlijk uh, alleen omdat ik vind... dat iemand die weer zo weet te herstellen, dat hij naar de Olympische Spelen kan... Die moet je nou ik... de kans geven om dat te tonen. Sorry? Ja? U moest ze belonen? Nee, dat is geen beloning. Die, die, die, die heeft zijn straf uitgezeten, of hoe je dat noemen wil... en die is daarna weer in training gegaan... en die is weer helemaal hersteld in zijn prestatie. Daar moet je heel wat voor in je mars hebben, hoor. Ja, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. U spreekt met uh, Daan van Straat uit Utrecht. Uh, ik ben het eens met de stelling. Uh, dopingzondaars moeten gestraft worden... maar uh, zoals Jorie van Gelder en dan straks Kregory Sudok ook... die straf zit erop... En dan is het niet aan het US, of aan het USC, Olympische uh, uh, Comité ja. om daar een extra straf aan vast te knopen. Dat ze dan niet mee mogen doen met de Olympische Spelen. Want dus zo is het nu wel. Het is al uitgezeten. Ja, want zo, zo werkt het nu wel. Het is een extra straf bovenop een straf. Ja, en dat heeft dus het CAS, of het, uh, ja, heeft dat dus nu uh, ongedaan gemaakt. Uh, gezegd dat dat niet mag. Ja. En, uh, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U Hallo? Het, ja, u mag het zeggen. Ach, mijn Kert goedemiddag. Ja, het is eigenlijk al gezegd, maar ik vind als, uh, als je dit uh, anders doet... dan hoef je geen straf meer uit te spreken. Want de straf is uitgesproken, is uitgezeten, en dan ben je klaar. En anders moet je zeggen, als je gepakt wordt, mag je nooit meer sporten. Dat is één van de twee. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Nel Velkers. Dag. Uh, ik ben het er niet mee eens. Ik vind, als je nu gelijk stopt mee, dus nooit meer doping... dan is het ook over, dan weten ze het afgelopen... Nooit meer doping, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, door uh, gewoon te zeggen, bij elke vorm van doping, nooit meer meedoen. Dus gewoon kei en keihard straffen, dat bedoel ik te nee, zeggen? Ik vind het helemaal geen straf, als je een sport doet, moet je het niet doen. Ja, maar, de, maar de verleiding is groot blijkbaar. Oké, okay, nou dan uh, ben je niet geschikt daarvoor. Ja, maar u, u, u vindt echt, uh, nooit meer doping, da, dat, dat moet het schreven zijn. Geen enkele doping in sport, klaar. Geen enkele doping bij sport, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, ik ben Bonnie Maas. En ik, uh, ik moet zeggen wat die mevrouw, mijn voorgangster, zei. daar ben ik het helemaal mee eens. Want je weet als sportler, weet je wat het is. Doping. Dat hoort niet bij de sport. Ja. En geen enkele tak van sport voor doping. En je weet wat de risico's zijn. Dus ik zou zeggen, als je eenmaal doping gebruikt, dat je helemaal... Uh, Afgegeven dan voor elke tak van sport. Ja, maar er hoort nog iets anders bij sport en dat is namelijk het verleggen van grenzen. En doping, dat helpt er in veel gevallen bij. Ja, maar dat kan niet, hè, want als je dat vrij gaat geven, dan heb je straks elke sportler die zegt van ja, maar nou kan ik het wel even gebruiken, want het helpt me wel even over de tak. Nee, dat kan niet. Nee, nee, nee. Goed, niet doen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mooie Wilton. Dag. Ben ik in de uitzending? Jazeker. Nou, ik ben het uh, eens met de stelling, omdat, uh, ja, eigenlijk, uh, iemand die gestraft is, die kan niet twee keer voor hetzelfde gegrijp, vergrijp worden gestraft. Dat is een, uh, dat is een erkend uh, rechtvaardigheidsprincipe. En men kunt wel denken, van nou, uh, er moet harder gestraft worden. Dus dat is ook de ondertoon van de meeste reacties. Dat mensen die er niet mee eens zijn, die zeggen, ja, ze moeten gewoon harder gestraft worden. Want je mag niet doping gebruiken. Maar wat mij aan deze kwestie verantwoord zit, is dat uh, de. Olympische Beweging is natuurlijk alleen maar een organisatie van een evenement, een heel groot evenement, maar die gaat dus macht misbruiken om, om eigen regels te stellen. Je ziet dat ook met andere machtige sportorganisaties, neem bijvoorbeeld de, de Tour de France, de ASO, die, die heeft ook de neiging om eigen regels te stellen, terwijl een sporter is natuurlijk in competitie. Vier jaar lang. Maar en... wat zijn die eigen regels? Wat bedoelt u daar precies mee als het internationaal olympisch comité uh, betreft? Nou kijk hier, een sporter die valt natuurlijk onder zijn sportkoepel. En de sportkoepel die, die bepaalt de regels. Een sporter is in competitie vier jaar lang, niet één keer in de vier jaar. Datzelfde geldt voor de Tour de France met de wielrenners. Ja. Dus de sportkoepel moet de straf bepalen en dat, dat mondt uit in, in, één, in één beleid als het goed is. Eén dopingbeleid met okay. één en dezelfde regels en, en één straf. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Hallo. Ja, u mag het zeggen, meneer. Oké, okay, uh, volledig eens met, uh, met de stelling. Uh, wat trouwens weer een geweldig verhaal van uh, uw studiogast. Dat is de kruif van de schaatsport. Maar goed... Uh, Henk Gemser. Juist. We zijn er uh, heel blij mee. Maar uh, even uh, het, uh, het volgende... Ik zie niet in waarom er in de sport andere regels moeten gelden dan in de normale maatschappij. Als je nou in dit verband misschien wat toepasselijk naast de pot gepist hebt... en je hebt je boete gedaan, dan gaan we met een schone lei beginnen. En uh, nou, Je moet in de sport, waar het om prestaties gaat, is doping natuurlijk enorm verleidelijk. En uh, je maakt mij niet wijs dat uh, in, ook in de schaatsport dat daar zo nu en dan ook wel eens een middeltje gebruikt wordt. We moeten daar niet al te rigide over doen. Goed, dank voor uw reacties. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, ik um, ben het eens met de stelling. Maar ik ben het eigenlijk, uh, vind het veel interessanter wat de heer Gemsing zei... over het feit dat er uh, zoveel dubieuze dopinggevallen op dit moment zijn. Ik denk ook dat met de huidige testen uh, die er tegenwoordig uh, beschikbaar zijn... Dat, het, uh, dat er veel gevoeliger informatie, er wordt veel gevoeliger getest... en daardoor ook veel, veel meer valspositiviteit positiviteit naar voren komt. Maar dat komt wel naar buiten en op, dan is er wel al een smet van doping op een, een sporter. Een sporter kan zich daar heel moeilijk voor verdedigen... omdat op de taboe doping, dat is zo groot... Um, daar wordt in de media groot uitgebreid. En een sporter kan zich daar, behalve dat hij het zegt dat hij het niet gedaan heeft of dat het in supplementen zou zitten, ja. moeilijk op, um, op verdedigen. Dank voor uw reacties. Uh, dat waren de bellers van vandaag in Gremsen, voormalig schaatscoach. Um, wat viel u op in de reacties? Dat men uh, men eigenlijk dus aansluit bij datgene wat bij ons ook regel is in, in gerechtigheid, namelijk als je, je straf hebt uitgezet en dat je dan weer vervolgens verder kunt gaan en je kunt reverseren en ten opzichte van jezelf. Dat heet reclassering. En die kans moet er binnen sport en topsport ook zijn. Aan de andere kant wil ik toch nog een paar dingen wel zeggen... want het is, uh, het is heel erg aardig om uh, in te haken op uh, iedere beller afzonderlijk... maar dat, dat kan niet. Maar wat, uh, wat me wel opvalt is dat, uh, dat sommigen een heel erg absoluut zijn. Uh, ik, uh, ik wil toch duiden op een uh, situatie waarin ik op het ogenblik verkeer... als uh, terecht directeur topsport van het handboogschieten op weg naar Londen... Uh, en ik heb te maken gehad, en dat deed ik vanuit morele verplichting... en ik was het niet absoluut verplicht... om dus een vrouw die, uh, die dus bij de handboogsport op verenigingsniveau dus bezig is... en medicijngebruik heeft voor, uh, voor, voor iets in haar lijf. En die is, uh, heeft een dopingcontrole moeten ondergaan. En uh, er werd ook gevraagd tijdens die controle... van uh, wat voor medicijnen gebruikt u dat vertelde. Toen zeiden ze onmiddellijk al, oei, maar daar zitten dopinggeduide middelen in. Hmm. U moet een vrijstelling, uh, een, een vrijstelling vragen voor het gebruik van die middelen. Maar ja, toen was het kwaad al geschiet. En die vrouw is uiteindelijk voor het uh, instituut Sportrechtspraak gekomen, via dus de dopingautoriteit. En terecht, want zo gaat het nu een keer, het was een dopinggeduid middel. En die vrouw die doet helemaal niet aan topsport, maar die had een beta-blokker gebruikt, wat in dus de handboogsport inderdaad haar een fractie voordeel zou kunnen geven. En uh, ze is ook uh, veroordeeld tot de laagste straf, maar niet minst, zo gaat het nu een keer. Maar helemaal naïef en niet wetend en, en bedenk het maar. Dus we zijn ook onmiddellijk binnen de handboogbond begonnen om dus ook naar dus de verenigingspotters daar informatie over te geven. Ik Als ik jullie van jullie van Gelder neem heel kort, heel kort Jury van Gelder neem met zijn. Jeugdigheid en zijn niet nadenken en slordigheid. Ja. Als ik Gregory dat okay. hetzelfde zie doen administratief... Henk Gemsen, en, we gaan er een eind aan. Ja, ik, ik stroom over. Ik uh, hoor het, ik, dat is alleen maar goed, maar in de, uh, tij, de tijd de tikt ongenadig door. Henk Gems, ik wil u hartelijk danken dat u bijdrage geleverd aan uh, Stam.l... ...voormalig uh, sta, schaatscoach en chef de mission van de Olympische Windspelen in Vancouver. En nu technisch directeur van het handboogschieten op weg naar Londen. Precies, zo is het maar net, we hebben het gezegd. Goed zo. Goed zo. De stelling van vandaag is het goed dat uh, uh, zondags nog naar de Olympische Spelen mogen. Dat is de stelling van vandaag. Bijna duizend mensen hebben gereageerd op www.stam.nl. 59 dat is een ruime meerderheid, is het daarmee eens. 41 is het daar niet mee eens. We zijn het einde gekomen van deze uitzending van Stam.nl. Zometeen kunt u op Radio 1 luisteren naar vrijdagmiddag live... met Jan Mom vanuit De Kroon in Amsterdam. Dank voor het luisteren. Goed weekend en graag tot maandag.